Hoeveel geld de vriendin krijgt is niet bekendgemaakt. Vijf jongens zijn veroordeeld in de zaak. Niet voor zijn dood. Wel omdat ze Carlo hebben geschopt en geslagen. Code oranje is weer afgekondigd. Vanaf vannacht geldt de code in Friesland, Groningen en Drenthe... zegt Weerman Robert de Vries. Vanwege sneeuwval, maar dit keer ook in combinatie... met een harde wind uit het oosten. En dan krijg je toch een soort sneeuwjacht. Dan krijg je duinvorming op de weg. En dat is toch echt wel eventjes oppassen als je doorheen moet rijden. Ja, de waarschuwing geldt tot morgen middag 12 uur, en daarna is in het noorden code geel er niet meer... in de rest van het land dan nog wel. President Trump denkt dat Amerika het nog jaren voor het zeggen heeft... in Venezuela. Dat zei hij in een interview. Trump wil Venezuela heropbouwen op een manier die voor de VS voordelig is. en Daarmee doelt hij onder meer op het produceren en verdienen... aan de olie in het land. Verder zegt hij dat hij tevreden is over de samenwerking... met de interimregering. En in Utrecht is een deel van het Domplein afgezet... nadat daar gisteren een wijzer van de klok van de Domtoren was losgeraakt. Het gevaarte van 70 kilo kwam op een lagere verdieping terecht... meldt de regionale omroep. En uit voorzorg zijn nu alle wijzerplaten gecontroleerd. Als alles veilig is, kunnen de hekken weer weg. En ik heb het weer nog voor je. In het noorden en oosten kan er nog wat regen vallen. Verder is het droog met af en toe zon. Vannacht in het hele land regen. En verder is het uitkijken voor gladheid door sneeuwresten... bij 2 tot 3 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dank u wel. Even kijken naar de weg. Geen vertragingen op de A-wegen momenteel. Wel wat snelheidscontroles. a 16, Dordrecht, a 59 tot 3. A32, leeuwarden 61 61,9. En daar 37 vanuit Duitsland naar Hogeveen bij 10,0.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 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Skapinaal. Nou. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Lindo Met heel veel lekkers telecoms aan het yes, zo zometeen. Lekker doen. Ja, tuurlijk. Ja, naar Alex Warren. Radio 538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 Swift, Altalight. Favorite. Favorite. I had it bad. Swift en Opalite. De belangrijkste nieuwe track van deze week. De vijf jaar favorite. Ja, en als Taylor iets doet. of iets uh, in haar uh, clipje laat zien. of wat ook. dan wordt dat product populair. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. dat was een documentaire. en daar was ineens een. Uh, over, over Taylor Swift. En er was een fles wijn te zien. En uh, die fles wijn, dat merk. dat is nu niet meer aan te slepen. Overal in de wereld. iedereen wil die wijn. want Taylor heeft hem gedronken. Oh, ja, dat is de kracht. die zo'n superster heeft. Ja, Taylor Swift is zo groot. dat ze nog een. Uh, Biefstuk aan een vegetariër kan verkopen. Of knoffeloos saus aan een vampier, weet je. Dat kan zo. Het is 5.8. acht. en Zane zo meteen. Eyes closed naar de Kings of Leon. Even rock'n'roll. Dit is Sex on Fire bij jou, 15. finger tisch.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 Is closed bij eh uh, Op de werkdag. Hey, morgen, vrijdag. Zoals elke vrijdag rond half 1... De dingen die. Dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie, maar ook in een sextape... Um, laten we even terug naar, uh, naar vorige week. Toen hadden we het natuurlijk op 2 januari over de Nieuwjaarsduik. Dingen die, dingen die je kan zeggen tijdens een Nieuwjaarsduik, ja, maar ook in een sekstape. Ja, wat zou je daar nou kunnen zeggen? Dit kwam er allemaal binnen. Dit was uh, Frank. Ik vind het wel een beetje gek staan, die muts. Ja, dat, dat kan je zeggen. Dat kan je dus zeggen bij de Nieuwjaarsduik, maar ook in een sekstape. Boyd! Hoe ver ga jij erin? Kan allebei. Kimmy! Wie er als eerste in is. Wie er als eerste in is. Dat zijn dingen die je kan zeggen tijdens een Nieuwjaarsduik, maar ook in een sekstape. Alex! Is ook gesponsord door Umax? Vond ik goed gevonden. Vond ik goed gevonden. Marcel, is het de bedoeling dat we er allemaal tegelijk in gaan? Kan ook. Uh, Janet, niet te diep, want dan verzuip je. Dan verzuip je. Ja, kan. Het, ja, geen maar dat zou kunnen natuurlijk. Uh, Joep, zo, dat is lekker nat. Dat is lekker nat, ja natuurlijk. Ja, dit waren allemaal dingen die je kan zeggen tijdens een nieuwjaarsdijk, maar ook in een sekssteam. En de laatste die kwam van uh, Renzo. Renzo, zeg maar. Hé, hey, die muts van jou, die zit veel krapper als die van je moeder. Wow. Dingen die. Ja toch? Goed, morgenmiddag rond half 1 hier. Een nieuwe editie. Heb ik je hulp bij nodig. Gaan we samen een mooi overzicht maken van de dingen die je kan zeggen tijdens een sneeuwbuien. Maar ook in een sekste. Afvast voor morgen. Denk er maar even over navast. Nu mad gunnen, don't worry. Radio 15. Tomorrow The music never stops. You wanna live forever and reach above the stars? Let's take it to the next level. Just like the spaceship of and bright big light heart shining on us. That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 Bob en Aijbe bij uh, 538. Zometeen het nieuwe spel van de uh, 538-werkdag. En dat is uh, de 538-beroepenjacht. Je kan uh, zometeen gaan proberen het beroep te raden van de mystery-medewerker. Daarvoor mag je drie gesloten vragen stellen aan de mystery-medewerker. En daarna een poging doen om het beroep te raden. Doe dat goed, win je het geld dat in de pot zit. En daar zit momenteel in 200 euro. Hoppakee. Wil je meedoen als kandidaat? Laat het dan nu even weten via de app van 538.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 Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals optimaal Drinkjoghurt, een literpak, 1 euro. En plus kookgroente per zak van 200 gram. Ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, plus. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor knap: de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. Knap, de bank voor ZZP'ers.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 18 plus speel dus. Ja. Serieus? Oh, wat een geld! Duizend tot verbikken. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Carwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde woonaccessoires, verlichting en meer. Maar let op, op is op.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 in de beroepenjacht, zometeen, zou zomaar kunnen. Nu eerst, accent en zie Radio 5, 3,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 Tate McRae in What I Want. Dit is de nieuwe werkdag van 538. Met een uh, nieuw spel ook dat sinds maandag gespeeld wordt: De beroepenjacht. De 538. Beroepenjacht. Kandidaat Hugo uit Ettenleur. Goedemiddag, Hugo. Goedemiddag. Wat ben jij vandaag allemaal aan het doen? Ik uh, ben lekker aan het werk. Goed. Heel goed. Kon je gisteren op je werk komen? Goed of niet? Ging het een beetje. Ik heb, ik heb thuis gewerkt. Ah ja, heel verstandig. Ja, ik, wel... wel... ik werk sowieso wel thuis altijd een paar, een paar dagen, maar nou deze week nog, nog iets meer. Ik snap het heel goed, hier is het ook. We hebben ineens heel veel parkeerplekken hier, heel raar. Ja, snap ik. <laughs> uh, Hugo, we gaan zo spelen voor de beroepenjacht. 200 euro in de geldpot. Er is al een paar keer een poging gedaan, gisteren voor Sneeuwschuiver. Directeur vanochtend bij Dennis, dat bleek allemaal niet waar. Jij mag drie nieuwe vragen gaan stellen aan de Mystery Medewerker. Laten we van start gaan. De eerste vraag. Wat wil je weten? Uh, wordt jouw werk uitgevoerd tijdens openbare evenementen? Wordt je werk uitgevoerd tijdens openbare evenementen? Mystery medewerker? Nee. Nee. nee. Oké. Okay, uh, dat, dat is nog wat iets. tweede vraag. Heb je een speciale opleiding nodig om jouw werk te mogen doen? Oh, dat lijkt me wel. Hè? Ja. ja. Dat lijkt me zeker. Ja. De derde vraag. Ja. De derde vraag. Heeft jouw beroep te maken met vervoersmiddelen? Heeft je beroep te maken met vervoersmiddelen? Mystery Medewerker? Ja. Ja. Heb jij, weet jij heb je enig idee, Hugo, wat het zou kunnen zijn? Wat is het beroep van deze Mystery Medewerker? Uh, dan ga ik voor luchtverkeersleider. Luchtverkeersleider? Nou. Hoi, ik ben Bart en mijn beroep is luchtverkeersleider. Ja. Nee. Je bent 200 euro, Hugo. Oh, gaaf, Tof, dankjewel. Je hebt het heel goed gespeeld, dan kan je morgen weer thuis werken. Dat is wel lekker, dankjewel. Ja, lekker. Ja, ja, of, of niet. Dan, of even een dagje ja. vrij, even een dagje vrij. Ja. Uh, gefeliciteerd, 200 euro. Je hebt het goed gespeeld. De 538, beroepenjacht. We gaan een uh, nieuw beroep uh, zoeken. Wat dan uh, vanaf uh, ja, over twee uurtjes weer in een nieuw ondergespeeld kan worden. En jij, ja, Hugo, uh, werk en een goed weekend alvast. Yes, tof. dankjewel. De 538, beroepenjacht. Uh, ja, de pot is leeg, maar daar gooi ik weer even 100 euro in. En dat komt van de baas, hoor, niet van. En ik kan je eruit gaan uh, potten over twee uurtjes in de nieuwe ronde van de vijfde jacht troepen jacht. Bye, bye. Let's go jongen! Ja, let's go met de vijfde ja, werkdag. We houden je gezelschap tot het weekend en zelfs in het weekend. En ook weer na, eigenlijk gewoon altijd. Daar zijn wij voor. Nu Marshmallow en Jelly Roll. Dit is Holy Water. I heard that you were late going home. knew it right away something's wrong. guess you gotta go when the angels' call You never got to say what I want. never be the same with you gone. Like another can for the lost ones falling, one tear for the broken.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 Tickets voor een vrienden van Amstel Live, je kan ze winnen binnen nu. Een, een, nou, wat zullen we zeggen? Is het, uh, zullen we het tralinken? Nou, in ieder geval vanmiddag nog, voor vieren. Voor vieren nog een setje van vier kaarten. En Esther, zo met het nieuws: voetbalnieuwtje. Ja, een metershoge blunder bij een van de grootste clubs van Nederland. krijgt zo de details. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona...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 Er nu van de allerbeste vroegboekdeals. Yeah. D-reizen, live your dreams. Nu winterseel Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Tempore. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed.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 Je gaat uitgegeven aan die populaire feun? Maar nu staat ook je rekening droog? Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgeteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en ik krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut. De bank die het een tikje anders doet. Ontdek ook de beste beautydeals op socialdeal.nl Zo klinkt de mooie toekomst. Het jubileumfeest.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 538 nieuws. 2 uur. Goedemiddag. Ik ben Esther Dijkstra. Door het winterse weer van de afgelopen dagen krijgen verzekeraars flink meer schademeldingen binnen. Vooral auto'schade door gladde wegen. Allianz Direct ziet het aantal meldingen verdubbelen en bij nationale Nederlanden liggen ze 30 hoger dan normaal. Vooral in